Levi van Eck met het NOS-journaal. Het vertrouwen in koning Willem-Alexander is afgelopen jaar niet gegroeid. Vorig jaar kreeg hij het rapportcijfer 6,7, dat is nu 6,5. Dat blijkt uit de nieuwste Koningsdag-enquête van Ipsos in opdracht van de NOS. Willem-Alexander zit deze maand tien jaar op de troon. Hij kan rekenen op het vertrouwen van iets minder dan de helft van de bevolking. In 2020 was dat nog drie kwart. Mensen die zelfstandig kunnen blijven wonen dankzij een persoonsgebonden budget... komen steeds vaker in de problemen, zegt Belangenvereniging Persaldo. Ze kunnen soms geen zorg inhuren omdat de tarieven van ZZP'ers zijn gestegen... terwijl het bedrag dat ze krijgen om hulp in te kopen gelijk blijft. Door de grote personeelstekorten worden steeds vaker ZZP'ers ingeschakeld. Zij zijn duurder dan zorgpersoneel in loondienst. Die extra kosten moeten cliënten met een PGB zelf bijbetalen... en vaak kunnen ze dat niet. Nak Breda noemt het diep triest dat de wedstrijd tegen Willem II is gestaakt... doordat er twee keer achter elkaar spullen op het veld werden gegooid. Eerst ging het om vuurwerk. Daarna gooiden NAC supporters met bier na een doelpunt van Willem II. Door nieuwe regels van voetbalbond KNVB moet de scheidsrechter dan afluiten. Onduidelijkheid over de kosten blokkeert al 2,5 jaar een reddingsplan voor de Grutto. Die wijde vogel komt steeds minder voor in Nederland. In het reddingsplan zouden boeren een vergoeding krijgen voor het nemen van maatregelen om de grutto te beschermen, maar de bedenker van het plan zegt in trouw dat het Rijk en de provincies het niet eens zijn over wie die kosten op langere termijn moet gaan betalen. Het weer: eerst veel zon, later meer bewolking en in het oosten kans op wat regen. Het wordt 10 graden in Groningen tot plaatselijk 15 graden in Brabant. Morgen meer bewolking en wat regen. Het wordt dan een graad of 13.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 Met nu, Toebak Leeft. De beste. Nou. Wat verdorie zitten die gasten van Toebak Leeft en nou alweer. Ja, het is toch prachtig, jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. En wat zijn dit voor uh, types? Vasthoudend, drammend, uh, doorzetters. Uh, weet ik van wat voor types dat zijn. En lollig. Ja, en vooral Wel irritant. Lollig. Ja, lollig. Ja, ja. Volkig is er vroeg in de morgen, dus je kan ook gewoon even langer blijven liggen. En nog je ogen even dicht doen. Dan hoef je dit allemaal niet aan te horen. Goed, ja. we zijn er weer. Nou, je wordt wel vanzelf nu wakker. Het is echt enorm vroeg licht nu, hè? Ja. Dat je denkt van... Oké, okay, het is al licht. Dan word ik even wakker Ik, denk... Oh, ik hoef nog niet. Maar omdat je zo gewend bent dat het donker was... Ja. En dan te denken dat eigenlijk in de wintertijd was het nog een uur eerder licht. Ja, was het bijna half vier in de ochtend? Was het al licht geweest? Nou ja, goed, half vijf. Maar ik ja. niet overdrijf. Nee, ja, ik vind het heerlijk gewoon. Nou, wel even schokkend nieuws natuurlijk op de radio. Willem is niet zo populair meer. Nee. Nee, Willem is van 6,7 naar 6,5 gegaan. Ja. En dat is toch steeds die nasleep van de corona. En ook omdat de regering niet van die hele goede beslissingen neemt. En ja, daar wordt Willem wel een beetje meegenomen natuurlijk. Want die, ja, die staat. Over de partijen. En ja, die andere Willem is ook niet zo populair meer. He? Willem 1 hey, of Willem 2 tegen nak gespeeld. Oh, ja. <laughs> ja. Ja. wat hebben ze gegooid? Bier. Ja, dat mag natuurlijk niet. Dat is levensgevaarlijk. Nou, wel als het in een plastic beker zit, kan het nog wel aardig hard aankomen natuurlijk. Ja, ze waren gewoon. balen, gewoon, ze baalden gewoon van niet dat doelpunt. En daarvoor hadden ze vuurwerk op het veld. Hij hey, hoorde je toch kunnen uiten? Ja. ja. Ja, ik bedoel, ja. Er is gewoon niet een lijst met wat je wel mag gooien, weet je. Als je nou bijvoorbeeld een beer <laughs> Toiletrollen. op het veld. Toiletrollen, dat, dat mag toch altijd? Ja, dat, is, dat mag wel. Dat is mooi sierlijk. Mm. Een soort feestversiering is dat. Maar nou ja, goed, het is nu echt heel duidelijk: gewoon, zodra iets gekocht, gegooid wordt, uh, dan is het klaar. Dan, dus, dan moet je weg. Dan, gaat de wedstrijd dan wordt de wedstrijd gestaakt. gestaakt. Ja. Ik ben bijna geneigd om dan gewoon toch eens een paar keer naar zijn voetbalwedstrijd te gaan. Om te kijken of hij staakt om, om zo ik, een toiletrol of, te gooien. Ja, of ik het voor elkaar krijg. En dan ah. echt heel iets op, als op het veld te gooien. En dan uh, zie je zo'n uh, scheidsrechter natuurlijk een beetje twijfel. Jezus, en dan, ja, een toiletrol. Nou, uh, nou oké, okay, tien het team dan gaan we die spel. Dan gooi ik weer een toiletrol. En dat kijk gewoon een keer of dat, of dat hele voetbal gesaboteerd kan worden. Vorige week word ik namelijk... Uh, ja, Han Bouwman, die had een hele goede oplossing. Maar je moet eens kijken ook wat dat vergt van de maatschappij. Ook de inzet van de politie en hoeveel ja. wij daarvoor betalen. En als we nu ook weer dit soort incidenten daarbij krijgen... Ja, ik weet niet wat de KNVB, en ik laat het ook graag aan de KNVB over... maar je moet eens gaan overwegen, moeten we niet eens een keer... een half jaar stoppen met dat hele voetbal. Wat een goed idee. En net als met het AI, dat best ook een half jaar, weet je nog? AI? Die artificial Intelligence. Oh ja, natuurlijk. Dat was ook zoiets. Dat moest maar even op pauze Lijkt gezet worden. Lijkt het een beetje op elkaar? Ik weet nee, het niet. Nee, nee niet hè? helemaal. Nee. Maar. maar goed, ja, het moet op pauze gezet worden. Of ze dat op pauze gaan zetten, natuurlijk, al die bedrijven. Dat denk ik even niet. Nou, goed. Ja. Je snapt het al. Heel veel muziek, maar ook hier en daar een uh, stukje een tekst. Een lolletje tussendoor. Een, een lolletje tussendoor met rare berichten. Eerst maar even een toepasselijk plaatje. Oeh, ja, dat is dan een onderwerp. Hè? Gisteren. Signs is De band staat bekend over ja, zwaarmoedigheid, zware teksten. En vaak gaat het over de doods, white lies. Alweer een plaat van een jaar geleden denk ik. Uh, am I really gonna die? Ja, gisteren vroeg het nieuws natuurlijk op het, ja, op het nieuws. Uh, ging het over uh, kinderen die uh, onnodig lijden... mogen dan uiteindelijk toch uh, euthanasie uh, plegen. En dat is ja, een moeilijke discussie. Zeker kan je het altijd op een goede manier inschatten. Ja. Ik heb er zelf ook wel mee te maken gehad... dat je mensen begeleidt in een rondstoel die bijna niks kunnen. En dan ga je daar toch aan is nog gesprek... En dan, moet jij dat dan noemen, dat gesprek? Nou, nee, dan kom je dan een gegeven moment op. Weet je wel, uh, veel, veel pijn ligt in een Kan eigenlijk niet zo heel veel. En dan ga je dat vragen en dan kijkt ze aan met, met een bepaalde manier. Van Ben je helemaal belatafeld. Weet je wel, ik ben helemaal gek geworden. Ja, ja, ik ja. wil helemaal nu niet dood. Maar goed, dat moet je wel goed in kunnen schatten natuurlijk. Ja, en dat en is in heb Maar kleden ook van. van uh, ben, je, ben je happy met wat je allemaal doet? Ja, en dan is het Maar, maar ja, je kan dan ook wel een soort uh, mineur in hun. Uh, geest doen, doen dan. Dat ze denken van... ja, ik had er helemaal niet aan gedacht dat ik heel, heel Ja, Dat erg kan was. Ook, toch. Dat ja, is nou, ook weer zo. Het is het heel moeilijk. Ook, het heeft vaak ook te maken met van... zijn mensen zo geboren of zijn mensen uiteindelijk zo gehandicapt geworden? Ja, ja, dit is, ja dat is nu niet zo makkelijk om ze allemaal uit te vissen. Zeker als het hele jonge kinderen zijn. Ja, wat je erin stopt, krijg je het er ook weer uit. Zeg ik altijd. Dus dan Als je ja. mensen ergens mee programmeer... Ja, dat kan een lange pro programmeersessie zijn altijd. Ja. Om mensen weer het zin van het leven op te pakken. En als je heel veel pijn hebt, is het nog weer heel anders. Nou, moeilijke materie. Gelukkig hoef ik daar niet over, uh, uh, over te na te denken, of nog geen beslissing over te nemen. Nee, nee. nee zeker. Ja, je hebt nog inderdaad, vind ik altijd god of je bloot die je danken dat, dat jouw kinderen wel gezond zijn. Je zeker weten? Want dan sta je vaak niet bij stil. Nee. Alleen daarom is het al goed dat je af en toe iemand ziet. Dat je dan realiseert van, hmm, wat zit ik toch te zeiken. Ja, dat ja, dat is heel goed. Ja, ja, ja, nou, dat is het niet. Het is wel een opwekkend programma dit, hè? Dat je denkt van, pluk nou, de dag. Pluk de dag, ja, dat proberen ja. we altijd. Ja, ik heb altijd een steekje. ik ben altijd een beetje mineur, altijd een beetje, maar goed. Pluk de dag, raap een ei. Ja. Al die, al die paaseitjes vorige week. Ja, zijn Poetsie. ze blijven liggen, denk je? Nou, ik was dus naar een hotelletje ja? in de Ardennen. En er zat niet eens een eibeis ontbijt. En dat was nou, het dan wel weer een beetje jammer. Maar was wel een beetje gemis. Ja, maar voor de rest uh, was het prima hoor. Wel de, de, de witte bollenparade. Allemaal oude mensen. Ja. <laughs> en daar zit ik dan bij. Ja. En dan denk ik van, hmm, ben ik nou de jongste hier? Of lijkt het maar zo? Ja, dat is altijd wel weer grappig. Ik heb dat uh, bij mijn dansles. Ik zit op salsa en bachata uh, zit ik. En wij zitten in een speciale groep. Die heeft een combinatie. En dat is de enige groep, nou ja, die dat geeft. En daar zitten heel veel oude mensen. En wij zijn de jongste volgens mij ja, ook. Er ja, ja. zijn mensen van 70 bij. Ja, ja. Nou, dat dit is wel heel oud, hè? Dit is echt heel oud. Ja. Ik ben bijna 60, scheelt ja. me, me 12 jaar. Ja, dus, dat dus dat, dat valt best mee. Nee. <laughs> Jezus. Ja. Ik probeer ook best jeugdig te zijn, maar dat ben ik helemaal niet, dames en heren. Wees, wees dat van. Hij ziet er gewoon zo goed uit. Oh ja, man, ja, ja, zeker ja, ja. als die hele grote zonnebril doet, maar juist kijken. Maar wat ik wil het wil helemaal niks zeggen, Lees, ja? dat zegt niks. Nee? Want uh, je bent ook nooit te oud om een bank te overvallen. Dit bewijst een bejaarde Body goods. Wacht even, Zes... daar hoort dit bij natuurlijk, hè? Ja, die? Nou, die ging graag buiten, buiten spelen. Yeah. En ze komt uit Missouri, in, uit Amerika. En afgelopen week werd ze door de politie gesnapt tijdens een bankroof. In 78. En het was niet de eerste keer. De vrouw wist uh, in, in 2020 en 1977 ook al een bank te overvallen. En toen was ze ook al veroordeeld gewoon. <lacht> dus uh, nou, de, de politie was er op tijd bij. En, uh, want in plaats van veilig thuis met een grote zak geld werd uh, aangehouden nadat de agenten haar auto en de vrouw... aan de hand van een signalement herkenden. De genadeklap was ook wat er in de auto lag. Want daar vonden de agenten dus het bewijs van de bankroof. Maar ze was dus snel genoeg om uh, te ontkomen. Ja. Die had geen rollator nodig nog. Ja. Maar ja, die overval... Even kijken de vorige overval uh, die zij deed... Die is nog niet zo lang geleden. In 2020 was ze 75. Ja. En nu, wat de bankmedewerker kreeg is een wapen op zich gericht... En een briefje. Dit is een beetje ma beker dat idee ja, weet je wel. Ja. Daar stond de opdracht 13.000 dollar. In kleine coupures te overhandigen. En een briefje met een kleine voor onze schuldring. Bedankt. Sorry ik wilde je niet bang maken. Maar met het geld verspreid op de bodem van de auto. En een kegel van je wel. Zo blijkt wat dronken ook veel. is zo'n drie kilometer van de bank al van de weg geplukt. Nou ja, en uh, op haar naam staat... Het een, zal je een oma borchop, zijn. van 25.000 euro. Ja. Het zal je oma zijn? Ja. Jeetje, man, Dat is wel erg schoen zijn. Ik krijg toch he? een andere behandeling, denk ik, dan dat je 23 bent of zo. Dat denk ik wel. Je krijgt veel meer respect, man. Maar man. het is ook weer zo van dat je denkt van nou ja, ik ben misschien homeless. Ja? En dan kan ik gewoon een tijdje zitten. Dan heb ik uh, ja, onderdak en ja, eten. Ik betwijfel het geval. Maar goed, wij dachten dus dat ze in deze scène om het leven was gekomen... Maar ze leeft dus gewoon nog. Ja, ze is er gewoon nog. Ze is nog. Het is een rekenatie, dat kan. Dat is ook nog, ja, ze heeft doorgeleefd. 78 zou ze ja. dan nog nu, 78, toen zei want ze, was toen echt 21 of 22. Ja, nou, dat ze heeft wel geleerd gekund. dat je dat zo lang leeft. Ja, zeker. Nou, ja. straks onder andere het berichten en een stukje geschiedenis. En af, kom je weer nieuw op bandjes tegen de Jokana. En dan hebben we het over Welcome to my house. I take Sorry or don't take it personal Can't keep company in hell Spending days in your seclusion Not okay, but I van Toebak Leeft. Eerst Welcome to My House van Jok Naka, We single ben het band iets. En dat is ook wel leuk om weer iets nieuws te ontdekken. Daarachteraan, bentje wat al een tijdje bestaat, Beach Weather. Kom uit Engeland vandaan en opgericht in 2015... door uh, liedzanger en rhythm-gitarist, een rhythm-gitarist... Nick Santino, uh, ook wel bekend uh, nummer van uh, Sex, Drugs, etc. Dat is deze plaat, sick. Alleen maar, we praten hier alleen maar Sex, Drugs en rock'n'roll. Even hebben niet al een jaar, we proberen nog met je hip mee te praten. Nou goed, we kijken even de wereld in. En wat echt een probleem schijnt te zijn, sowieso hoorden we op het nieuws al. Ja, wat zei Rutten ook alweer op het nieuws. Hij zei volgens... Even kijken. Uh, ja, dit. Maar dit zijn zulke hoge aantallen... Je kunt niet uitsluiten dat dat ook weer leidt tot mensen in een weiland. Jazeker. Ja, daar was natuurlijk de vraag: van oh ja. komen er, er meer er asielzoekers? Komen, ja. ja, zeker. Mogelijk slapen deze zomer weer asielzoekers in het gras bij Ter Apel. Premier Rutte hint er daar vandaag op. Eerder deze week bleek al dat er meer asielzoekers naar Nederland komen dan verwacht. In het uiterste geval komen 76.000 mensen naar Nederland. Terwijl eerder werd uitgegaan van 50.000. Ja, dat scheelt nogal. Dus daar moeten we alle dingen voor geregeld. Dus hij. Nou, sorry, van, uh, ja, wat staat er in het weiland? Ja, dat is geen koe met stikstofuitstoot, maar het is een asielzoeker. En uh, vandaag een heel groot stuk in de Telegraaf te lezen... dat uh, Algerije uh, staat op het lijst van uh, niet-veilige landen. Die stond uh, op het, eerst wel op een lijst van veilige landen... maar ze hebben er toch allemaal mensen van eerende dingen aangetroffen, Een aantal dingen. En toen hadden ze... Nou, dat is ook een onveilig land. Dus mensen die daaruit vandaan komen... die, uh, die hebben kansen om asielaanvraag. Alleen, uh, heel veel mensen die zeggen dat ze daar vandaan komen... En die verbranden een paspoort of verstoppen een paspoort. En uh, die komen daar helemaal niet vandaan. En die schijnen hier in Nederland voor heel veel problemen te zorgen. Ja, ik dat toch niet generaliseren door te zeggen... Uh, Algerijnen, al mensen uit Algerije uh, maken er een rommeltje van. Dat kan ook weer niet natuurlijk. Maar het schijnt volgens de cijfers wel heel veel voor te komen. Dat zij voor heel veel onrust uh, zorgen. En uh, dan uiteindelijk worden ze uitgezet. Dat, gaat een dat is een hele trage uh, onderneming om dat uit te zoeken. Uh, dan verdwijnen ze in uh, illegaliteit. En okay. dan, dan, dan zijn ze gewoon in Nederland ergens aan het wonen wat niet mag. Dus dat is echt een groot probleem. Dus uh, de uh, Algerijnse ambassadeur, deze Sami uh, Abdulhak, die zegt ook zo... Zet die, uh, de Algerije weer op een lijst van veilige landen. En dan hebben ze helemaal geen kans. En dan kunnen ook niet alleen mensen... Uh, onder het mom Ik kom uit Algerije en ik mag asiel aanvragen hier naartoe komen. Dus dat is echt serieus het probleem. Zeker omdat er nu nog veel meer mensen komen. Ja. Dus dat is, uh, even, ja, ik zie jij bij verdiepen in het... Uh, nee, songfestival. Het Songfestival Duo. Ja, ik had het gehoord. Heb je het gehad? Het ja. was wel een drama, geloof het ik. Het schijnt dat ze tijdens de, hun live debiet een behoorlijk aantal valse noten zongen. Ja. En, maar blijkbaar doen hun concurrenten het nog niet veel beter. En ze stonden dus sinds uh, drie dagen geleden op de veertiende plaats bij de bookmakers. Ik heb ja. nog nooit gedacht, waar kun je nou stemmen op? Ja. Heb jij dat? Ja, maar... zeker. Dat is al okay. heel oud toch? Ja, nee, weet ik wel, maar ik heb... Uh, dat... of, op mijn, of je op hun gaan stemmen. Nee, dat je kan... Je... Kan je gewoon uh, bij boekmakers stemmen op, op een uitkomst bij, uh, bij het Songfestival. Oh, je kan op alles stemmen volgens mij. Ja, nee, ja. maar je, je, je krijgt enorm veel reclame voor het Rijk met, stemmen, of met, uh, met uh, gokken. Ja. En dit is ook gokken. Ja, Dat zie je dan gokken. weer niet. Dus nee, weer nee zeker. Maar ze staan op de veertiende plek. En ondanks de stijging maakt Nederland nog weinig kans om te winnen. En de grootste kanshebber zou de Zweedse Laureen zijn met haar nummer Tattoo. Ja, daar is iedereen gek van. Die was gisteren bij Bo van Herverdorens was, was het gast. Ja, Laureen? iedereen was een lijnt enthousiast over het. Sowieso een mooie vrouw. Ook wel een, ja. le, een mooie missie wat ze heeft. En het grappige is dat al die Eurosongfestival nummers zijn eigenlijk een soort kermis. Het is echt uh, en ook politiek getint, Echt met allerlei boodschappen werd uitgelegd. Dat al die kleur iets betekenen en nou, het ging heel ver en dan zitten wij met ons Nederlands inzengen toch een beetje aan de drama kant, terwijl wij volgens mij niet zo heel veel drama hebben in Nederland. Maar, nou nee, wij hebben maar, het maar, ook persoonlijk problemen uh, over laten. Maar zijn ze dan al? Ze zijn er nog niet, hè? Want het is een Liverpool ik. Nee, vanavond is het toch, geloof ik? Vanavond nee, toch? Het is toch altijd in mei. Ja, maar goed, je hebt nu de voorrondes of weet even wat... Je oh, nou, je hebt wel okay. vanavond iets met het Eurosongfestival. Een voorronde of iets oh, okay. dergelijks. Sorry, daar kan ik het niet meer heb in verdiept. Nou, even een klein stukje dan. I'm sorry, just you and I'm myself, I'm hij groeit wel aan me, als ik hem niet langer hoor dan 10 seconden. Ah, <laughs> ja, <laughs> hij lijkt op, genoeg. Hij lijkt op Arcady. En als je je bij elkaar voelt, krijg je dit. I'm... Nee, goed. Jawel, je weet zo God. waar het vandaan komt, hè, die muziek. Bij jou, deze. Nee, dit komt er ook bij uh, Duncan Lawrence vandaan. Die, die heeft deze band ontdekt. Althans, die heeft deze. Gemaakt misschien wel. De, de, de, de, de, de, de, die heeft die twee mensen bij elkaar gevoegd. Die nooit samen hebben opgetreden. Die hebben ze bij elkaar gezet. Om dit mm. te nou goed, we wachten het af. Misschien zitten we het ontzettend naast. En uh, is uh, Europa wel klaar voor zo'n persoonlijk drama. In plaats van dat politiek getinte. Gedoe, allemaal. Dat hebben we daar helemaal gezien. Goed, straks de Zandvoorts berichten. Is maar even een stukje verontrustende muziek van Eve to More. State of Flight. In november komen ze naar Nederland. Een band is vaag. Yves to More. Echt uh, vaag en shit. Ja, dat kan je echt wel zeggen. En uh, ik wil zeggen... Uh, ja, hun muziekgenre gaat gewoon echt alle kanten op. Dus als je naar nou zo'n band gaat kijken in november is dat... Uh, 23 euro kan ik me nog herinneren als we vorige week... Dan kan je van alles verwachten. En dit is onder andere ook iets van hem. Psychedelisch, spagisch shit, gewoon echt. Dat kan volgens mij een belevenis worden. Ik ga toch eens even kijken of ik nog wat kaarten kan vinden voor deze band. Dat lijkt me toch wel weer Zandvoortse berichten. Oh ja, sorry, we waren even bezig met de Zandvoortse berichten. En uh, even nieuws, heb jij eerst over Zandvoortse Ja, ja. komend weekend, dus niet, niet dit weekend, volgend weekend, vindt weer het Vintage at Zandvoort plaats. Oh ja. Dit is een Volkswagen evenement, het wordt gehouden op de parkeerplaats De Zuid. En niet, ja, er zijn nu nog geen asielzoekers. Nu kan het, nog. Nee, precies, ja, nu kan het ja, nog. Niet alleen uit Nederland, maar ook uit Duitsland, België en Engeland... komen de wagens om zich te laten bewonderen. En er is ook natuurlijk gedacht aan het versterken van de inwendige mens. En zoals gebruikelijk is er weer de verkoop van vers gerookte makrelen. En de opbrengst gaat naar een goed doel. En er is nog een informatiewebsite. Die heet vintagemin-zandvoort.nl ja, maar... Ga daar even kijken en dan kan je zien wat er over precies is. En als je zelf een Volkswagen zou hebben, dat je daar neer wil zetten en zo, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar goed, wacht even hoor. Ik snap niet helemaal, uh, dat is toch pees uit de vlak naast het natuurgebied toch, of niet? Ja, maar ze staan wel vrij stil. Ik bedoel, het is een, een normaal parkeerplaats, dus ja? daar ja, maar komen ik... ook altijd heel veel auto's op staan. Oké, okay, maar dit zijn VW-bussen, vaak een beetje oud, kunnen ook moeilijk starten misschien ook, en die staan daar gewoon lekker te roken en, en dat mag dan wel? Stikstof, ja, Ze rijden erheen en ze staan er drie dagen stil en dan gaan ze weer weg. Je bent een grote fan, hoor ik al. Ja, ik vind het wel kan leuk. Kan je het niet vanaf brengen. Ja, de sponsor van de dag is Keverland. Ja, Volkswagen <laughs> Kevershop en Garage. Ik ja, kijk, je hebt hem meteen even reclame erin gegooid. Ja, en de weersverwachting is goed. Veel Als we toch in dat gebied zijn, eh, de, de, namelijk eh, P. Zuid, de parkeerplaats daar... er zijn veel vragen gesteld over de asielzoekersopvang die er zou moeten komen... En er is informatieavond op 20 april. Maar nu heeft de PVV van tevoren al 21 vragen gesteld aan het college. Die heeft namelijk dat allemaal bedacht. En de PVV zegt, het is allemaal wel leuk hoor. Dit is door, die, uh, door die spreidingswet is dat uh, uh, gelanceerd. De gedwongen spreidingswet, weet je wel. En uh, hij zegt van... Ja, uh, Marco Deen die heeft het dus bedacht. Die zegt van... Het is beter om zelf regie te, te houden... in plaats van maar af te wachten... wat de provincie en de Rijksoverheid straks gaat doen. Maar de PVV zegt van... Uh, het zal allemaal wel, maar er zijn allerlei wilde verhalen. Uh, op Halem 105 was de burgervader die zei van... ...komen we uh, waarschijnlijk huis op palen? Is dat verzonnen? Uh, en kunnen er dan geen ander huis meer gebouwd worden? Uh, stikstofuitstoot is vlakbij het natuurgebied. Dus nou, uh, eerst nog wat vragen beantwoorden, college. En dan kan, kunnen we straks goed uh, voorbereiden naar de informatieavond op 20 april. Over het asielzoekerscentrum op P. zuid Ja. Ja. Zeker. De, de gemeente Zandvoort, Bloemendaal, Haarlem, en Heemsteden en de provincie Noord-Holland gaan samenwerken aan een bereikbare kust in Zuid-Kennemerland. Dat is nodig, want op zonnige dagen en tijdens de evenementen komen heel veel mensen naar onze stranden. En deze week is er een start zijn gegeven voor het onderzoek om de knelpunten in kaart te brengen en naar oplossingen te zoeken. Het onderzoek loopt tot en met 24 april. Nee, tot en met april 2024. En je kan er meekijken op zandvoort.nl samen slim naar zee. De ja, okay, oh, enige foto van hem erbij. Leuk. Nou goed, hier in daar zijn er heel veel tullebanden tulliband, uh, gemaakt. Dat is ook wel een mooi gebaar natuurlijk voor de. de... Om te eten, hè? Hè, wat? Om te eten. Ook oh, ik dacht dat het een soort gebaar was voor de Arabieren in uh, Israël. Omdat dat natuurlijk zo fout gaat, maar daar heeft het niks mee te maken. Nee. Heeft niks te maken met die tulleband op mijn hoofd. Oh, het heeft te maken met tulleband. Oh, ja, natuurlijk. Ja, uh, namelijk uh, de Rotary Club heeft dus uh, wat was het ook weer 1500 tullebanden gemaakt en daar is uiteindelijk 2400 euro uh, uh, overhandigd aan Tille, Tilly Boudart, <coughs> uh, voornamelijk um, uh, om uiteindelijk twee touringbussen te regelen en met jongeren naar de zwemparadijs te gaan, uh, tikibad. Doe je wel op in, want het is daar ontzettend lawaai-hok. Een lawaai, uh, hok. Ja, een lawaai Uitraagd, hok. Het is een van de minst aantrekkelijke zwemmaren waar ik geweest ben met mijn kinderen. Maar uiteindelijk is het wel mooi geregeld. Janette, Karen, Diane en Christy hebben zich echt zwaar voor ingezet... om dit voor elkaar te krijgen. En ze hebben in een korte tijd heel veel van die tullebonden gemaakt. En die gaan nu uiteindelijk gewoon allemaal opgenuttigd. Maar die zijn, oh, zijn eigenlijk allemaal opgegeten al. Ja. Met de paas natuurlijk. Maar goed, leuk dat die jongeren in de nu uiteindelijk ook op uit kunnen. Zeker. Ja. De gemeente Zandwart heeft in samenwerking met Spaarland een nieuwe actie in die heet Tegels eruit, Plantjes erin. En je kan de stoeptegels inruilen voor gratis plantjes. Haal bijvoorbeeld wat tegels uit je tuin, leg een geveltuintje aan. En dit zorgt voor een betere afvoer van regenwater, afkoeling tijdens warme dagen en voedsel voor insecten zoals bijen. En iedereen die zich dus voor 1 mei online aanmeldt kan meedoen aan deze actie. En nadat je je hebt aangemeld neemt Spaneland een contact met je op voor een afspraak om jouw tegels op te halen. Kijk, dat is het fijne. Dat is wel mooi. En de plantjes te bezorgen. Dus kijk voor de actievoorwaarden. En om aan te melden op spaarlanden.nl slash zandvoort tegelactie -min aanmelden. Ja, want ik snap het wel met die tegels, die ken ik ook wel. Die zet je, leg je dan achter de schutting op de gemeentetuin. Ja, dan heb je weer, weer een tegel liggen. Er is weer een stukje groen oh, bedekt. Ja, daar gaat het niet om. Maar het is inderdaad, je hebt, die tegels zijn zo ja. zwaar. Je hebt helemaal geen zin om daarmee uh, te lopen slepen. Ja, maar wat, wat hey, maar doe je met ik die wil, tegels? eigenlijk wil ik, uh, ik Spaarlanden bellen en zeggen, we halen jullie even die tegels eruit. Maar je krijgt maximaal voor twee, vierkante meter. Ja, maar wacht even, je hebt dus toch een hele sterke kerel thuis gewoon rondlopen? Nou, nee hoor. Meestal is hij er niet. <laughs> Meestal is hij er niet. Maar sommige mannen hebben af en toe het idee... dat als ze iets vragen, dat ze neeraf moeten staan. Zo moeilijk gaat dat. Jezus, <laughs> dat is wel lastig, hoor. Wat een drama, zeg. Ja. Ja, Directe dat thuis, in de tuin. Als je op zo'n persoon thuis hebt rondlopen, <laughs> Zijn er geen vrijwilligers voor? Het zijn er allemaal vrouwen die nou tegenkomen wippen. Dat is wel ja, ja, maar hij geeft die willen wat euh... anders wippen, dat snap ik wel. <laughs> Oké, Genoeg hier, boy en beer. And on the mist I'm gonna lay In this effortless state of mind Straight up flight And every sound I'd lost was in range, yeah My symphony of exchange But it won't be long there dat het zo'n zo keelgeluid maakt. Ja, ja, ja, ja. Zie je? Geen idee, ik had helemaal geen tekst meer. Dan ga ik gewoon in mijn, in mijn emotie zitten. Dat vind een vrouw mooi als een man in zijn emotie zit. Mannen maar dan praten mensen niet over het gevoel. Huilen ook gewoon helemaal niet, hè. Ze een een pikkelhard. Ze hebben wel een, een pijngrens die... Ja, ik heb ook zo'n pijn gegeven. Die is er gewoon niet. Alles komt snoeihard binnen. Dat is gewoon een nadeel. ja gewoon. Nou goed, hoe kom ik hier nou weer op? Weet ik ook niet. Weet ik niet. Wat in je hoofd spookt, komt er ook in één keer zomaar uit. Goed, we kijken de wereld in. En het uh, schijnt dat weer een duif tot leven is gewekt. Er zijn uitgestorven soort, een uitgestorven oh. soort duif. Oh, ja, nee. nou, dat heb je met paas, hè? De wederopstanding van Christus. Ja, precies. Ik ben ja. een grote fan ook van duiven. Ik Vandaar, tel... De vredesduif. Ik tel ze meestal ook. Oké, okay, nu weet je. Vijf is jou... Dus een, een gebraden duivetje is nooit verkeerd. Nee, dat gaat natuurlijk over een duivensoort die in burgerzoo burger is ge, gefokt eigenlijk. De Mexicaanse Zororo... Zocoro-duif. Zo, in 72 is het voor het laatst gezien. Vlak voor de kust, voor de Mexicaanse kust, is hij daar nog aan het vliegen geweest. Hij heeft niet echt een vijandig, uh, hij heeft niet echt een vijand. Dus toen hij kwam op dat eiland waar hij zat, uh, kwamen uh, mensen daar. En mensen namen katten mee katten oh. van die mooie beestjes. zijn van die zinloze roofdieren <coughs> die eindeloos vervelen. En die gingen die duiven er ook gewoon lekker op peussen. Ja, natuurlijk. Althans voor de helft. Dat beweegt dus meer. dan ga je achteraan. Ja, zeker. Dus uh, uiteindelijk uh, hebben ze ze nu gefokt. En uh, nu uiteindelijk... Uh, uh, dat het is ook dat je hebt Het mannetje en het vrouwtje. En het mannetje is zeer agressief. En ze moeten een mannetje vrouwen vrouw natuurlijk bij elkaar zitten om door te kunnen fokken. En als het niet klikt, dan is de man zo agressief dat hij eigenlijk het vrouwtje gewoon altijd doodmaakt. Mooi beestje ook, hè? Mooi ja, altijd een schatje. Dus uiteindelijk moeten ze dat een beetje observeren... en denken ze, oké, okay, ja, ze vinden elkaar wel. Nee, als ze hadden elkaar, toch niet? Want anders dan is het vrouwtje dood... en ja, ja, dan sterft ze zelf ook vanzelf uit. Jezus, ze doen het dus gewoon eigen schuld. Eigenlijk wel, die kat is... <laughs> Ze worden Piet toegeschoven. Maar goed, uiteindelijk hebben ze nu... In de wereld hebben ze er 157 gefokt in dierentuinen. Oh. En uh, Ze zitten wel te denken om terug op dat eiland voor Mexico ze weer los te laten. Moeten ze alleen nog wat diersoorten weghalen. Oh, dat is lastig, want ze vliegen altijd weer terug naar huis. Nee, ze kunnen niet vliegen deze. Oh, nee, oké. Okay. Je ziet ook, het lijkt net als hij ze vleugels uit uitslaat, uh, lijkt het een dodo. Want het is een heel vol, pofferig dier oh. is het. En die is natuurlijk depressief, omdat hij niet kan vliegen en nooit naar huis kan. Dat weet ik. Dat is het heel zielig. Ja, vandaar ze ja, is... uitsterven. Ze zijn gewoon verdrietig. En vooral ook heel boos, is hij. Oh. Is zeker als een vrouw er daar, ook zo'n vrouw Maat bij. Moet eens kijken over de boodschappen en zo. Ja, en dan mag ik er nog niet eens bovenop <laughs> om door te fokken. Maar als ze uiteindelijk wel willen fokken, dan fokken ze flink aan. Dus dan komen er flink wat beestjes naast zaten. 157, dat is één grote inzetsooi. Ja. Van daar ook die agressief, het agressieve gedrag misschien. Oh, ja, ik filosofeer te... dus er ook helemaal op los. Wat ja, heb jij je nog? Helemaal voor je liggen? Ja, Helemaal los gewoon. Ja, India, dit is uh, ook uh, nieuws. Dat India die, die schijnt dus uh, gisteren ja? China als land met de meeste inwoners ter wereld gepasseerd te hebben. Ik zag er ik zag een stukje van jou, ja, dat ze de trein in en uit gingen. Ja, dan, nou, je hebt <laughs> uit, van die treintroppers, hè? Ja. Die houden zich dan vast aan de trein die duwen met hun benen alles naar binnen. Maar ja. volgens nieuwe schattingen van de Verenigde Naties wonen er aan het eind van gisteren dus. Uh, 1 miljard miljoen, 775.850 mensen in India. Heeft u meegeschreven, mensen? 1 miljard gewoon. Dus, of, en het laatste bekende bevolkingsaantal van China was 1,426 miljard. Maar dat aantal krimpt. Joke. Ja, daar krijgen ze bijna geen kinderen meer. En ja, je hebt natuurlijk al die, uh, al die narigheid tenminste van de hongerstijging, uh, corona. Je weet niet hoeveel mensen er weg zijn daar. Nee, dus de, ja. ja. dat klopt gewoon niet. Ja, de, maar ja, samen zijn beide landen goed voor een derde van de totale bevolking op de aarde. Oh, jee. En uh, de wereldbevolking ging dus vorig jaar door de grens van 8 miljard mensen. Dus dat is wel, uh, wel zorgelijk. Ja. Ik ben toch maar blij dat ik maar één kind heb gekregen. Ik denk dat is wel goed. Ja. Ja, goed, in China zijn ze... Ja, in deze bezig... foto bedoel je, dus dat je mensen dat je nee, nee. aan de buitenkant van de trein ziet hangen. Nee, je hebt echt een foto, en ja. dat is een Ze zeggen Dan proberen mensen die trein uit te komen en ook tegelijk erin in te komen. En dan moet je echt vechten om eruit te komen, want anders denk je... nou, ik blijf zitten tot het eindstation. Ja, ja, ja. Ja, dat is nog wel een stuk lopen. Dat is ook niet helemaal de bedoeling, denk ik. Ja, dames en heren, een nieuwe single van Walter Parks. Intellectual Property. Brainwashed. Yes, we are all brainwashed. Het klopt gewoon niet allemaal. What's up, hello, I'm trying to meet ya Shocked at the words coming from my tongue A language that I'm not familiar with Don't take it away, I wanna play, with at the time fly. What if I play, hoping you'll stay in the daylight Wait, what am I saying? I feel insane It's only been a couple days I'm having the same thoughts, can't stop Thinking you got me brainwashed, I'm seeing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 Parks, Intellectual Property News Today Brainwashed. Ja, gisteren ging het ook weer in nee, van de talkshow ging het over mensen die dan, uh, noem je dat, in uh, allerlei theorieën geloven. Uh, dat de Titan nog steeds rondvaart en dat we op een platte aarde wonen. En dat, dat, iemand, een toch man, die je denkt, van middelbare leeftijd. Ik had het kunnen zijn, zeg maar. Die dan gewoon echt een paar van die theorieën achter elkaar noemt. Die denkt van, en dan geloof je allemaal in. ik leef nog, aard is plat. We zijn nooit op de maan geweest. Dan noemt je echt een aantal. Dan van, precies, dat is het. Dan geloof ik in het andere. Dat is het. Nee, dan geloof ik in het andere. Gewoon lekker net even altijd dwars. Oh. En dan ook een, een theorietje daarbij zoeken. Dat je denkt van, oh ja, wat een logisch theorietje. Dat zullen we doen. Nou, ik, ik snap er soms niks van. Maar goed, mensen hebben gewoon... De, hij was de man was met pensioen, denk ik. En dan loop je toch een beetje ziel onder je arm. Ja. En dan zit je uiteindelijk toch op internet te zoeken en je Hé, hey, zou dat kunnen? Zie dus even kijken als ik dat invoer. Ja, hier heb ik het bevestigd gekregen. Dat klopt, dat krijg je ook altijd. Dat is altijd leuk. Maar goed, het ging automaat... er gisteren over. Het ging over het feit dat er, ja, uiteindelijk heel veel mensen de wetenschap een beetje links laten liggen. Want wetenschap is ook maar een mening. Nee. Ja, het is een mening. Het is bewezen, ja. <laughs> het is bewezen, ja. Ja, ja, ja. al die feiten wijzen. Ja, anders, zeker. Dat klopt. Dus, ja. ja, er is uh, uh, iedereen die begint nu ook met zonnepanelen. Heb jij al zonnepanelen? Ja, heel lang. Heb je hier geen last van? Het schijnt dus zo dat de kouwen, ja? die kwetterende kouwen, ja, die als ja, ja, ja. die nieuw thuis vinden onder zonnepanelen. En het schijnt echt een pokerierie te zijn. Meeuwen vooral hebben wij. Onder die zonnepanelen? Nee, niet. Ik gooi ze er welke tussenuit. Wegwezen. Even via het dakraam naar buiten. En dan gewoon even die met een... Uh, moet je wel eens zeg maar een, een paraplu, paraplu meenemen. En een bezem. En dan ga je even schoonvegen. Oké, okay, dan gooi je al die nesten eraf. Nee, ik heb ze niet meer. Ik heb ze wel op het dak zitten. Dus dan ga ik weer een tijdje op het dak staan. Even een stootje, Hup, weg, gas, wegwezen. En dan... Uh, vallen ze je dan niet aan? Ja, ze vallen ze zeker aan. Maar daar voor je paraplu op. <laughs> je sneller. Ja. Ja. Maar het schijnt dus wel zo te zijn dus, uh, dat die meeuwen die worden helemaal gek en Maar zei, die zijn het meeuwen of zijn dat het... Nee, sorry. ja Jij begint over meeuwen. Ja, ja, dat weet ik gelijk weer van, ja. uh, van, van, van, apropos. van mijn apropos. Dit zijn kouwen. Ja. Nou, waar, de, de ontmoeting met andere vogels gaat samen met een hart en scherp geroep. En ja. de, de mensen hebben af en toe het idee dat die dieren bij hun in bed liggen. En kouwen zijn heel intelligent. Het zijn gewoonte dieren. Die blijven vaak in dezelfde wijk of stad stilzitten. Want er is genoeg te eten. En uh, me, ja, ons eten is natuurlijk ook een voedselbron voor hen. En het goede nieuws is uh, dat uh, een deel van de nestelplekjes neemt af. Traditionele schoorstenen verdwijnen. Maar de verwachting is uh, op, op lange termijn dat misschien toch wel de populatie af gaat nemen. Maar ja, die zonnepanelen. Dus ze zeggen, oh, ja, je moet er eigenlijk een soort gaas omheen spannen. Dat ze er niet uh, onder, onder kunnen gaan zitten. Ja, gaan je onder zitten. Je moet er regelmatig op je dak komen. Maar ja, hoewel, als je, ja, als je op, gewoon, gewoon op het dak hebt, is er moeilijk bij te komen. Ik heb zo'n plat dak liggen, een beetje schuin. Dus daar hebben ze wel meer ruimte om rond te kruipen. Maar ik kan er ook heel makkelijk bij. Dus ja. regelmatig even huppah, met een bezem. Zo, even porren. En ik ja. moet zeggen, als ze eenmaal een nest hebben gebouwd... gaan ze heel ver om dat nest weer te bouwen. En dan heb ik het niet over kou, maar dan heb ik het over uh, meeuwen. meeuwen. Ja. Die zijn heel dwangmatig. En die hebben ook een hele gang eromheen. Gewoon echt een street gang En die zitten op de hoeken van straten. Zitten ze dus gewoon op schoorstenen te kijken. En als ze denken hé, hey, die komt net even te zich bij. En dan komen ze er beneden. Dan vallen ze je gewoon aan. Dus. En wat doe je dan? Uh, je wil echt weten wat ik dan eigenlijk gewoon doe? Nou, Kijk, je niet opgelosting... naar boven en rent naar binnen. Nee, hoor. <laughs> Zoiets. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, ja. zonder gekheid. Maar je moet, ja, je moet zorgen dat ze gewoon niet gaan broeden. Dan hebben ze een uh, vaste honk en dan komen ze elk jaar weer terug. Ja, het schijnt dus ook in, heel vast omdat er een terras is. En die vogels die slapen daar in bomen bij het terras. En ze, ze poepen de hele zooi onder. ja. En uh, maar ja, veel weerstand. Maar dus de gemeente is uiteindelijk met laserstralen en angstkreten van echte kou aan de slag gegaan. Oh ja, ja, ja. ja. Dus, en, uh, ze hebben in Hooger uh, in, in Malden. Ik weet, ik weet niet In de gemeente Heumen. Ergens in Trent, volgens mij. Daar zette de gemeente een roofvogel in om de kou te weeren. En uh, Loedertje heette de 18-jarige woestijnbuizer. Die was een groot succes. Nou, ik zit ah. ik, ik te denken: kunnen, we hebben nog wat dieren rondlopen. Kunnen die niet gewoon uh, omtrainen? Die zijn, die, die, die zijn veel te lui gewoon. Gegeven? Die zijn veel te lui. Dit ja. is even te veel werk voor ze. Ja, ik denk het wel. Want, ja, het is veel makkelijker om... En een links mag ook naar Nederland gehaald worden, geloof ik. Ja, nou, volgens mij is vanaf 1 januari komend jaar mag dat niet meer. Oké, okay, dat is jammer. Dat dus had zij, wel een Dat tot, tot, tot de verboden lijst. Ja. ja. ja. ja dat is uit uh, een niet veilige landen, zeg maar. Ja. Zoiets of zoiets. Goed, straks natuurlijk ook weer de geschiedenis wat gebeurde op deze dag. Het is vandaag 15 april. Die boot, hè, ja, die boot is gezonken toen. Ja. Wat je het net over had, dat mensen geloven dat hij nog rondvaart. Nou, echt niet. maar even een nieuwe single van Who's Here? Eat Your Young. Starving, dying. Let me put my lips to something. Let me wrap my teeth around the world. I wanna smell the dinner cooking I wanna feel the edges start to burn Yes! Hoe zie je een nieuwe plat? Eat Your Young. Leek dat is echt heel veel ongeheb. Ja, precies. En... Uh, Take U Church was zijn grootste plaatsendruk die er een aantal jaartjes geleden had. En daar is een hele bekende Russische danser een, een dans op gemaakt. Ja, dat zag er zo indrukwekkend uit ook weer. Uh, ja, het loopt tegen 9 uur. En uh, morgen gaat hij van start uh, Rotterdam van, uh, de marathon van Rotterdam. En uh, vrienden zijn het ook weer uh, zeven vrienden van Simi Poetsema. Uh, gaan, uh, de, de, gaan de marathon lopen. En Chimi was een vriend van hun... die is uiteindelijk om het leven gekomen... bij een drive-by shooting in Amerika. De 26-jarige Nederlander was commando... En uh, was altijd uh, bezig om zijn grenzen te verleggen. En uiteindelijk uh, was hij uite uiteindelijk aan het hardlopen gegaan. En wilde ook meedoen met de marathon van Rotterdam. Hij Heeft het uiteindelijk niet ge ge gelopen. Uiteindelijk heeft hij niet in een andere stad gelopen. Maar uiteindelijk gingen ze op vakantie naar uh, Amerika. En daar is hij dus gewoon nutteloos doodgeschoten. Drive-by shooting. Hij stond gewoon in de weg, zeg maar. En dat is wel heel uh, uh, uh, dramatisch. En uiteindelijk hebben deze zeven vrienden fanatiek getraind. En gaan dus die marathon lopen. En ze willen daarmee geld ophalen voor een Make-A-Wish-project... om kinderen die wensen hebben om dat te vervullen. En ze wilden eigenlijk 15.000 euro ophalen. vonden ze een mooi bedrag. Maar omdat ze er zoveel rugbereid aan hebben gegeven... en het verhaal echt zo mooi is van deze chimie... hebben ze nu uiteindelijk 26.000 euro al opgehaald. Oh. Dus de missie is al geslaagd. Ik zou zeggen, nu hoeft het niet meer. Lekker. Nee, goed, het zijn gespierde gasten. Die zijn wel echt goed getraind. Dat ziet er ook wel heel erg mooi uit. Maar goed, deze, mm. deze chimie, ja, het is bizar. Gewoon 26 jaar... Hij zat in het leger en heeft alleen mooie dingen gedaan. En daar kom je zo om het leven bij. Een nutteloze actie, ja. ja actie gewoon. Drive-by, shooting. En was, in Amerika was hij toevallig. Ja, ja in, die, in, die, in, die, op in die apples, In die apples. In apples. In apples. daar was hij. Ja. Dus, nou goed, morgen gaat het van start. Ik weet niet hoeveel <gül> mensen. Gisteren zag ik ook een of ander programma: zag ik een man, de, de, de, de vuilste die zo echt. Ja, die, die sneeuwschuiver. Die sneeuwschuiver. Je, je wil gewoon dat eerste vlokje op je schuifert hebben. Ja. Nee, die. Ja. <laughs> echt, ik weet niet wat voor spul je gebruikt, dat wil ik ook. Ja, ernstig aan de typje want ja. dan gaat, daarna gaat hij nog even, na die uh, uh, marathon gaat hij nog even langs bij collega's om te helpen op te ruimen, die sponsjes okay. op te ruimen. Ik, ik, ik wil eens kijken, komt hij ooit in een dip of wordt hij zo'n wakker En dan meteen al! Woehoe! Ik bedoel, ja. ik heb een cliënt die echt wel stuitert. Maar ja, Dat zegt een tijdje is echt, dat is het gewoon niet. je denkt er komt ah, niks nuttigs uit. Maar deze man die blijft zich ook goed verwoorden en ja. is gewoon de hele tijd enthousiast ik denk bizar. Ja, maar wat grappig is, ik, uh, ik was natuurlijk op vakantie in Oostenrijk ook nog. Ja. En toen was het op een nacht ging het enorm sneeuwen. En toen had ik zo van, oh weet je nog, die reclame. Maar er een, een van de gasten die bij ons was op vakantie, die is uh, een supervisor van hem. En uh, hij is helemaal niet zo te spreken over, want hij was helemaal gek van die man. <laughs> ah. <laughs> en daar kan ik me ook wel een beetje bij voorstellen. Nee. Ja, het enthousiasme, ja, dat kan je ook niet de hele dag hebben. Dat iemand zo enthousiast is. Ja, ik ben, ben, je, ben, benieuwd? ben Ga nou eens weg. Ga weg. Ik werk dan een ochtend met zo'n cliënt. En die is toch echt heel, heel enthousiast. En dat is ook een heel leuke. Dat is ook heel lief. Maar een gegeven moment denk ik, nou, ik ga even hier staan. oh ja. dit, dan komt hij ook weer. ja Je, denk, nou, je moet positief benaderen. <lacht> het is het. Nee, die, zijn die is geen plaag. Uh, je moet er wel iets moois van maken, maar het krijgt ja. ook wel iets van anders. Uh, het is vermoeiend. Ze uh, trekken jouw energie weg of zo, lijkt het. Ja, maar dan moet je zorgen dat je het omdraait. Ja. Dat lukt me bijna, maar nog niet helemaal. Maar ja. het maf is wel, als ik naar deze man, deze vuilnisman... sneeuwschuiver uh, is het eigenlijk. Als ik naar hem kijk, denk ik, hij heeft ook van die, van die ogen. Ja, hij schittert, hij, hij straalt. Hij is, het is bijna ook een gelovig mens... Ja. Zo komt het over. Nou goed, Je begrijpt het al bij het gisteren over een van de televisieprogramma... waar hij in te gast was en vertelde over de marital van Rotterdam. Zo kwamen we erop. Laatste plaat voor 9 uur. Even op de barst. Alweer. Paramore hebben een nieuwe sedent. Said I was gonna take some flowers to my neighbor, but I ran out of time. Didn't want to show up to the party empty-handed, but I... It's pretty Fix my coffee, crash my car otherwise Would've been here on time